10 uur Freddy van Tijn met het NOS journaal. In Amsterdam zien 71 ouders van leerlingen van een islamitische middelbare school toch af van thuisonderwijs. Negen gezinnen houden vast aan het plan om hun kinderen zelf les te geven. De leerlingen zitten op een islamitische school die moet sluiten, omdat de kwaliteit onder de maat is. Een groep ouders schreef de gemeente een paar maanden geleden dat ze hun kind volgend schooljaar thuis les willen geven. Wethouder Asje van Onderwijs heeft gesprekken gevoerd met die ouders. Nu heeft het merendeel van de ouders toch gekozen voor regulier onderwijs. De negen gezinnen die vasthouden aan thuis lesgeven krijgen nogmaals een uitnodiging... om te komen praten met de wethouder. De regering van Ecuador heeft de Amerikaanse ambassadeur opdracht gegeven... het land zo snel mogelijk te verlaten. Ambassadeur Heather Hodges is tot persona non grata verklaard... in verband met een publicatie van WikiLeaks. Haar handtekening staat onder documenten... waarin hoge politiefunctionarissen beticht worden van corruptie. Een ambassademedewerker schreef dat het kantoor van president Correa daarvan op de hoogte was... Ecuador hoopt dat de uitwijzing van Hodges de relatie met de VS niet zal verstoren. De Amerikaanse regering noemt de maatregel ongerechtvaardigd en beteent zich op stappen tegen Ecuador. In die voorkust wordt nog steeds onderhandeld over het vertrek van president Bakbo. Bakbo zou willen vertrekken en heeft daarbij om bescherming van de VN gevraagd. Over zijn verdere eisen is niets bekend. De Verenigde Naties dringen er bij Bakbo op aan dat hij officieel de macht overdraagt... aan zijn tegenstander Wattara voor die het land verlaat. Bakbo moet een document ondertekenen waarin staat dat hij aftreedt. Bij de presidentsverkiezingen van november won Wattara... maar Bakbo heeft zijn verlies niet willen erkennen. Het weer... Het wordt langzamerhand droog en het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgenochtend is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna blijft het droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met geo Lippens... Goedenavond, er wordt weer volop gevoetbald in de Champions League. In dit uur krijgt hij van ons de ontknoping van de twee duels van vandaag. En we beginnen met Real Madrid tegen Tottenham Hotspur. Voor het nieuws stond het daar 1-0 voor Madrid. En nou Bas Tegelen? Ja, wellicht is de ontknoping al gevallen, Gio. Het is 2-0 geworden. En uh, daar komt zelfs de 3-0 aan. Nou ja, bijna dan toch in ieder geval. Maar Eusil, het is niet Eusil trouwens, maar Kedira duikt naar de bal. Maar duikt er eigenlijk net aan voorbij. De maker van de 1-0 blijkt ook de maker van de 2-0. Ade Bayor, een paar minuten geleden na een hoekschop. Kort genomen, bal voor de voeten van Marcello. Voorzet op maat, hoog. En eigenlijk boven iedereen uit. Ook wel de ruimte gekregen om te hangen en te koppen. De Togo leest en dan de bal prachtig in de hoek. Voorbij Gomez die volkomen op het verkeerde been staat. Aan de grond genageld, zoals dat zo mooi heet. Niet eens meer gaat naar die hoek omdat hij weet dat hij verslagen is. En zo lijkt er een einde te komen aan de spanning in deze wedstrijd. Alhoewel, alhoewel, alhoewel. Want bijna verslikte de Madrileense defensie zich dat nog in beel. Maar uiteindelijk lost Carvalho dat met een keurige sliding op voordat de Welshman gevaarlijk kan worden. Het tiental moet ik daar nog bij zeggen van Tottenham. Nadat al na een kwartier voetballen Crouch met twee keer geel naar de kant moest. Het is bijna te veel om allemaal te vertellen. Maar wat het belangrijkste is op dit moment is dat Real een 2-0 voorsprong heeft genomen in het duel met Tottenham door Adebayor. De andere wedstrijd is Inter tegen Schalke. Vlak voor het nieuws kwamen de Duitsers daar op voorsprong. Een verrassing in de maak, Ronald van der Geer. Die hey, voorsprong, Gio, is zelfs uitgebreid. Want het is inmiddels 4-2 voor uh, Schalke. En De doelpen te maken is er niet één van de elf van Ranjik. Maar is er één van Inter zelf. Het is Ranokia die de bal uiteindelijk in eigen doel liep. Het was een goede aanval. Inter dat uh, aanvalt en Schalke dat vooral countert. Het was een uh, counteraanval van Schalke over de rechterkant. Begonnen bij de Japanse verdediger Ushida. Uiteindelijk Gourado weg aan de rechterkant. In de wetenschap dat Edo met hem was meegelopen, komend vanaf links. Ja, die riep om een voorzet. Die voorzet kwam er ook wel. Alleen zat daar Ranokia tussen en die verraste zijn eigen doelman, uh, Julio Cesar. En zo is Schalke dus op een comfortabele 4-2 voorsprong gekomen. Maar wel in de wetenschap dat kort na rust enorm grote kansen zijn geweest voor Inter. Met name uh, Milito, maken van een van de Inter doelpunten, mag zich dat aanrekenen. Hij werd door Sanetti echt vrij vernooien gezet, maar tikte de bal naast. En even later een kans voor Eto'o. Oh, hij vrijgezet eigenlijk min of meer door Snijder in het strafstropgebied van Schalke. Hij moest nog wel één man uitkappen. Dat was Heuwe Maar nou, dat, uh, dat kan hij wel, die uh, Eto'o. Maar uiteindelijk moest hij nog wel het doelpunt maken. En Nooyer liet zien dat het nog echt een keeper van wereldklasse is. Want een katachtige reflex van dichtbij. Daarmee verkwam hij het doelpunt toen van Inter. Daarna dus twee doelpunten voor Schalke. De stand die uh, ja, de mensen uit Kelsen-Kirche nog ook niet hadden verwacht. 4-2 voor in Milaan tegen Inter. Komen uur praten we ook over voetbal in eigen land, want het was gekke afgelopen weekend. Een wond van 25 centimeter bij AZ-speler Martin Martens in het duel met Feyenoord. De dader, Jules Verts, baalde enorm van zijn actie. Ik voel me gewoon heel rot. Ik stond te bibberen op mijn benen. Hij heeft een zware blessure. En dat, dat, is, dat is het ergste. En we horen straks hoe het allemaal gaat met het slachtoffer Maarten Martens. Ronald van de Geer bij jou nieuws. Ja, want hij kreeg afgelopen weekend in de uh, Milanese derby tegen uh, AC al rood. Nu Christian Kivu, oud-Ajaxid, ook van het veld. Twee keer geel in dit geval. Overtreding in de eerste helft en nu maakt hij een overtreding op Edu. En dan zegt uh, Atkinson de scheidsrechter... ja, dit vind ik gewoon een kaart waard en je hebt er alleen. Dus het, uh, de helm kan af bij Kivu. Zijn wedstrijd zit erop na 62 minuten spelen... Inter niet alleen met 4-2 achter, maar ook nog eens met Tima. Nou, verder vanavond ook nog een vooruitblik op de Europese kampioenschap. Turnen dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. Gaan we maar even gauw weer verder naar Real Madrid tegen Tottenham. Die wedstrijd waarin het zo moeizaam eruit zag, Bas, voor Real. Maar goed, ze lijken er nou wel door te komen. Ja, dat is zeker zo. 10 natuurlijk nog maar bij Tottenham. Terwijl Adebayor de bal opnieuw krijgt. En kwijt kan aan de rechterkant bij Cristiano Ronaldo. Maar die moeten longen uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Dat lukt. Er komt de voorzet ook. Maar die bal komt in de handen van Gomez. En blijft dan voor een keertje buiten het bereik van Emmanuel Adebayor. Die dus de twee goals van Real die op het scorebord staan voor zijn rekening nam. En dan te bedenken dat hij hier als haasvouw zou hebben meegewerkt. En Van Nistelrooy zou hebben laten gaan. Hier niet eens was geweest. Maar nog altijd bij Manchester City zou hebben gespeeld. En dan had wellicht Van Nistelrooy hier op het veld gestaan vanavond. Maar zo gaat het dus niet. 62,5 minuut. Real 2, Tottenham 0. Tottenham ook nog met een man. Minder dus naar de rode kaart van Crouch. En ze proberen het wel, de Engelsen, met Asu Ekoto aan de bal. Het is speculeren op Bill. Die nog wel eens een bevlieging heeft. In de eerste helft toch een behoorlijke kans kreeg. In de tweede helft nog een keer een aardige mogelijkheid. Maar voorlopig niet opgewassen is. Je zou zeggen bijna in zijn eentje. Tegen die verdediging van Real Madrid. Natuurlijk is er wel steun. In de tweede helft komt hij van Jermaine Defoe. Die in het elftal is gekomen voor Van der Vaart. Die dus weer gewisseld wordt. Dat zal hij leuk vinden. Hoewel hij er vermoedelijk nu wat meer begrip voor zal kunnen opbrengen. Maar Defoe en Bill komen er nauwelijks aan te pas. Real met bal en al. En bijna alle mensen op de helft nu van de Engelsen opnieuw. En rondspelen maar met Xabi Alonso. Die de bal breed geeft aan Lassana Diara. Zo even in de ploeg gekomen voor de Duitser Sami Kedira. Wat dat betreft voldoende kwaliteit natuurlijk ook nog op de bank. Waar, laten we dat ook noemen, Gonzalo Higuain weer zit. De Argentijn lang geblesseerd geweest aan zijn rug. Afgelopen weekend zijn rentree gemaakt en nu ook weer bij de selectie van Real Madrid. Diepe bal, dit keer niet tot bij Özil, wel tot bij Gomez. De keeper van Tottenham vangt Real, leidt 2-0 tegen het tiental van Spurs. Inter tegen Schalke dan weer. Afgelopen weekend dus die nederlaag tegen Aertsrivaal AC Milan. Nou, dit zal ze niet lekker zitten, Ronald. En een schot op de paal van uh, Schalke 04 van Gourado van een meter of twintig. En Inter dus met 10 man. Nee, dat zit ze zeker niet lekker. Gourado nog een keer vanaf de linkerkant van het strafstroomgebied. komt die bal uiteindelijk terecht. Even deze aanval meenemen bij Farvan aan de rechterkant. Want Schalke zet gewoon druk op de 10 van Inter. De 10 na die rode kaart van Kivu. Kivu die dus het afgelopen weekend in die uh, derby... Ik vertelde het net al, ook al uh, rood kreeg. Vandaag centraal achterin mocht spelen. Omdat Lucio geblesseerd was, maar eigenlijk steek op steek laat vallen. En ik denk dat het ontbreken van Lucio ook het debet aan is... dat uh, Schalke vandaag vier doelpunten mag maken hier. Maar Schalke kan misschien wel terugkomen in een wedstrijd. Daar weet men in München alles van. Het is ETO in het strafschopgebied aan de linkerkant bij uh, Schalke. Bal terug naar uh, Wesley Sneijder. Sneijder dan met een schot, dat wel wordt aangeraakt. Maar uiteindelijk terechtkomt in de handen van uh, Manuel Neuer. De doelman die dus zo ongelukkig aan deze wedstrijd begon. Waarom ongelukkig omdat hij een diepe bal van Cambiasso terugkopte in het veld in. Die vervolgens vanaf 50 meter door Stankovic werd binnengeschoten. Maar deze Nooya heeft zich prima hersteld. Heeft een aantal goede reddingen gehad inmiddels al. En laten zien dat hij van wereldklasse is. Hij en ook zijn collega overigens in prima vorm. Want Julio Cesar niet schuldig aan een van de vier doelpunten van Schalke 04. Maar Schalke voetbalt bevrijdt. Tweede keer dat Ranjik als coach op de bank zit. Nadat Magad in Kelsenkirche ontslagen was. En het lijkt erop dat Schauke wel te maken heeft met een uh, Ranjik-effect. Het uh, elftal speelt onbevangen, speelt goed, speelt als een echt team. En wat dat betreft uh, heb je nog niet één keer het moment gehad... dat je dacht, ja, Klaas-Jan Hunter zou daar in de spits niet misstaan. Wordt helemaal niet gemist naast de duo Edu en Raoul. Balbezit voor uh, Inter. Dat is met 4-2 achterstaat en met 10 man. Cordoba is inmiddels voor Carja in het veld gekomen. Extra verdediger dus, want wat dat betreft man op man spelen... dat durft Leonardo niet in uh, deze wedstrijd. En uh, balbezit voor Sneijder. Sneijder op het middenveld... Half Vanwege de helft van Schalke 04. Draait dan naar de linkerkant. Daar is een afspeelmogelijkheid in de vorm van Eto'o. Dan is Milito voor de goal. Eto'o komt knap naar binnen. Nog altijd in balbezit. Zoekt combinatie met Milito. Maar uiteindelijk gaat die bal rechtstreeks in de voeten van Manuel Neuer. Die ik nu een paar keer zo in zijn gezicht zit te kijken. En denk, ja, wat doet hij me toch aan denken? Maar mocht u nooit een beeld hebben gehad van deze Duitse keeper. Het is Tom Hanks in zijn jonge jaren. 4-2 staat het voor Schalke 04 tegen Inter in Milaan. Ik heb het u al beloofd, we gaan praten over de blessure van Maarten Martens. duel schorsing kreeg de Feyenoorder Gilles Zwerts voor zijn tackle... op zijn tegenstander, Maarten Martens dus, van AZ. Die grote beenwond zorgde ervoor dat Zwerts zich erg schuldig voelde. Je, je wenst zoiets niemand toe, maar je kent Maarten door en door. Je hebt heel veel contact met hem. is in de loop der jaren een goede, uh, toch wel een vriend geworden. Dus uh, ja, ik ging ook meteen naar hem toe, hield zijn ogen dicht... Zei, hij er niet moest kijken, omdat het toch wel uh, ja, een vreselijke wond was. En op dat moment uh, maakt het niet uit uh, hoe de wedstrijd verloopt. Of je rood krijgt of niet, je bent alleen maar met Marten bezig. Nou, vandaag wilde het slachtoffer Maarten Martens zijn verhaal doen... over de beenwond die een einde maakte aan zijn seizoen. Ja, dat, uh, dat is een wond die gehecht is met, uh, met zes hechtingen. Dus uh, ja, dat ziet er niet best uit. Maar uh, ja, naar omstandigheden is het op zich wel, uh, redelijk, uh, ja, ziet het er wel, dan wel weer redelijk goed uit. Uh, het is mooi gehecht en... Uh, het is relatief rustig allemaal, dus uh, ja, qua blessure valt het, wel, valt het wel mee. Er is niks anders kapot of zo, dus, uh, dat gaat wel. Heb je pijn? Nee, de pijn valt heel goed mee. Uh, ik, natuurlijk uh, neem ik daar wel uh, de nodige medicatie voor. Maar uh, ja, ik, uh, ik kan eigenlijk uh, vrij goed slapen ook en ik kom de dag vrij goed door. Alleen ja, ik moet heel veel uh, met mijn been omhoog liggen. Heb je inmiddels de beelden van het ongeluk teruggezien? Uh, ja, die heb ik al vrij snel in de bus gezien. Uh... En kon je er naar kijken? Jawel. Dat was eigenlijk geen probleem. Ik denk, nou echt, als jij uh, een open beenbreuk hebt of zo, dat je dat liever niet terugziet, kan ik mij voorstellen. Maar ja, dit is. Uh... Ja, dit is, uiteindelijk valt dit allemaal wel mee, hoor. Uh, het, is gewoon, het, het zag er misschien niet zo, niet zo best uit... omdat het, ja, het benen eigenlijk open ligt en je ziet je scheenbeen liggen. Dus uh, dat is niet zo mooi. Maar uh, ja, het is alleen maar een wonder. Dus uh, achteraf gezien uh, kan je daar ook nog blij mee zijn. Het ongeluk op zich, het was notenbenen met een, een vriend, Shiel Vets. Dat maakt het helemaal bizar. Ja, inderdaad. En, uh, nou, vind ik wel dat het eigenlijk voor hem vervelender is als voor mij. Want uh, ja, ik heb nu eenmaal die blessure en wie dat heeft aangericht... dat, uh, dat uh, maakt voor mij niet zoveel uit, want uh, dit is niet met opzet gebeurd. Uh, voor hem uh, kan ik me wel voorstellen dat hij dat natuurlijk wel vervelend vindt. Want dat wil je uh, eigenlijk... en uh, iemand die je goed kent, uh, ja, wil je niet blesseren. Hij was ondaan. Was met jou? Nou, gaat wel op zich, gaat wel prima... Uh. Ja, natuurlijk baai je er wel van dat je, dat je weer aan de kant staat. Maar. Uh, maar ja. Uh, het had erger gekund en er zijn veel ergere dingen in het leven. Dus. Uh, nou, ik red me wel. Volgens mij ben je immuun voor blessures geworden. Want Maarten matters en blessures, dat is een 1-2-tje. Nou ja, dat. Uh, dat is eigenlijk vervelend om te horen. Maar. Uh, ja, het is, dit seizoen is het wel. Uh, ja, een heel vervelend seizoen geweest voor mij met, met de nodige blessures. En, uh, ik had net het idee dat ik daar goed van aan terugkomen was. En, uh, daarom dat het heel vervelend is om nu in de eindstrijd van de competitie uh, ja, weer langs de kant te moeten staan. En dat zijn Maarten Martens van AZ tegen Rob Vleur. Hey, hey, zeggen ze dan bij Room 11. Dat zeggen wij ook. Real Madrid. Monsterlijk mooi doelpunt van Angel Di Maria. De Argentijn zet Real tegen Tottenham Hotspur op 3-0. En daarmee lijkt niet alleen de wedstrijd beslist, maar ook de vraag beantwoord. wie van deze twee ploegen straks in de halve finale mag optreden. Tegen toch normaal gesproken Barcelona, maar wie weet Shakhtar. Want Di Maria vanaf de punt van het strafschopgebied heeft nog even met Asoui Kotto te maken. Maar ziet dat Gomez twee meter voor zijn doel staat. En jaagt de bal er werkelijk met een noodgang langs in de kruising. Schitterende treffer met zijn begaafde linkerbeen. Angel Di Maria. Een prachtige goal nadat Adi Bayor dus eerder in deze wedstrijd al twee keer het doel trof. En deze wedstrijd nu van iedere spanning is ontdaan. En Real Madrid Tottenham, het tiental van Tottenham. Nog maar eens een keer erbij gezegd naar de rode kaart al na een kwartier van Crouch. Dat tiental van Tottenham dat heeft een bijrol in deze wedstrijd gehad. En die bijrol zal geen hoofdrol meer worden ook vanavond. Di Maria 3-0 Real tegen Tottenham. Drie goals bij Real, zes goals bij Inter tegen Schalke. Geen saaie van Ronald? Nee, pure verwennerij in de Champions League, nu in de kwartfinale. En Inter is echt bezig om een, of een zevende goal nog aan deze wedstrijd toe te voegen. Of wordt het gewoon Schalke dat in een uitbraak nu misschien gevaarlijk kan worden... met Jefferson Farfan, weggestuurd door Raoul. Linkerkant van het strafschopgebied voor alle duidelijkheid. Schalke staat met 4-2 voor. Dan wordt Edu gevonden, Edu aan de rechterkant van het strafschopgebied En zijn schot gaat uiteindelijk over als hij zich... Eerst van Ranocchia heeft ontdaan. Nee, Schalke dus op een 4-2 voorsprong. Na 17 minuten spelen. Bij rust was het 2-2. En dat de goede kansen waren voor Inter in de tweede helft. Maar niet werden benut. Waren daar zomaar twee doelpunten van Schalke. Die er dus voor zorgen dat Schalke met een prima gevoel kan afreizen naar Kelsenkirchen. En misschien wel in korte tijd de tweede Duitse ploeg gaat zijn. Die hier gaat winnen. In het Giuseppe Meazza van Inter. Wat eerder won Bayern München hier natuurlijk al. In de vorige ronde van de Champions League met 1-0. De Duitsers uiteindelijk geklopt in eigen huis door Inter. Toen was de marge 1. Schalke gaat wat dat betreft met een net iets betere marge richting uh, het eigen stadion natuurlijk. En misschien zit er nog wel meer in. Want Inter staat dus met 10 Na die rode kaart tegen Kivu. Er zijn heel veel ruimtes op het veld. En Schalke, ik moet eerlijk zeggen, Schalke speelt heel gedisciplineerd, heel rustig. Blijft in de organisatie en blijft heel gedoseerd aanvallen. En is daarmee best gevaarlijk, best dreigend. En van Inter hebben we eigenlijk een schot gezien van Eto'o en een... Uh, een actie op het middenveld. Uiteindelijk in het strafstupgebied eindigend van Milito. Nu weer uh, Van namens Schalke. Uh, kort combineren, Dan zou Van kunnen schieten. Nee, Van kiest voor de actie. En Varvan schiet tegen de voeten van César. En Varvan schiet tegen de paal. Het, uh, het gebeurt allemaal met een actie uit stilstand. Het is wonderbaarlijk om te zien dat Schalke dat durft in een wedstrijd tegen Inter. En met name deze Jefferson Varvan. De aanval loopt trouwens nog door. Edu! Oh, dan schiet hij hem er toch in. 5-2. Het wordt billenkoek. Het wordt een vernedering voor Inter in deze wedstrijd tegen Schalke. Sorry. Ik verstrik me misschien wel van de opwinding. Want zo vaak maak je het niet mee... dat de tegenstander vijf doelpunten maakt tegen Inter in dit stadion. Edu maakt zijn tweede van deze wedstrijd. Het begint echt allemaal bij die actie van Jefferson Varvan. Uitstand. Eén man kwijt. Twee man kwijt. Op de voeten van César. Dan staat hij op de linkerhoek. Schiet hij uiteindelijk via Ranocchia tegen de paal. Dan wordt de bal gewoon weer door Schalke opgevangen. Edu gevonden op de rand van het schasselgebied. Die draait even naar zijn linkerbeen. Met een prachtige krul gaat hij langs Julio Cesar... Die deze bal alleen maar voorbij heeft, horen fluiten. Ja, en fluiten, dat is uh, wat de uh, inter-supporters nu ook doen. Fluiten voor de ploeg van Leonardo, want voor de tweede keer in een paar dagen ondergaat het uh, blauw-zwarte team een vernedering. De vernedering natuurlijk was er in dit stadion tegen uh, AC Milan 3-0. Daarmee werd uh, Scudetto zo'n beetje uit het hoofd gezet en ging het alleen nog maar om de Champions League. En als je dan in eigen huis, en elk van met 5-2 achter staat, met nog 14 minuten te spelen, dan moet je je misschien wel diep en diep schamen. Wat is dit Chalke nu werkelijk onder Ranjik zo goed geworden? Overigens voor deze Ranjik. Ook een leuk verhaal. Op het moment dat Baum-Johan wordt vervangen door Smits bij uh, Schalke 04. Deze Ranjik was eerder trainer van Schalke 04. Ging daarna naar Hoffenheim. En is nu dus tijdelijk weer teruggekeerd bij, uh, bij Schalke. En zijn laatste Champions League wedstrijd die hij coachte voor Schalke was in dit stadion. En toen werd hij door AC Milan uitgeschakeld. Nu is hij terug en speelt hij tegen Inter. En gaat hij deze wedstrijd ongetwijfeld winnen. En wat een prettig gevoel moet dat zijn voor die uh, interim coach van uh, Schalke 04. Het wordt dus een verhaal. De vernedering voor Inter en dat had niemand verwacht. Maar het staat 5-2 voor Schalke. En er is nog 13 minuten te spelen. Sport kort. Vasily Kirienka heeft de tweede etappe gewonnen in de ronde van Baskeland. De wielrenner uit Wit-Rusland had na een rit over 163 kilometer... twee seconden voorsprong op de naaste achtervolgers. Van hen won de Duitse Andreas Kleuder de sprint... waarna hij de leidersdraai overnam van de Spanjaard Joaquin Rodriguez. En Daniele Benatti is de eerste leider in de omloop van de zachte. De Italiaanse wielrenner had na de openingsetappe over bijna 190 kilometer de beste benen. Hij versloeg de Fransman Samuel Dumoulin en Nasser Bouhanni in de sprint. Liebe Westra heeft zijn contract bij Vacan Soleil DCM verlengd tot en met 2013. De Fries die vorige week nog als tweede eindigde in de driedaagse de pannen kokzijde, rijdt sinds 2009 bij de Nederlandse wielerformatie. Dorian van Rijsselberg is op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijd in Mallorca zijn leidende positie kwijtgeraakt. De windsurfer staat na twee teleurstellende races derde. In de radiaal deed Marit Bouwmeester wel goede zaken en klom ze naar de tweede plaats in het klassement. En Arantxa Rus is in de eerste ronde van het tennis-toernooi in Marbella in Spanje uitgeschakeld. De kerstvest top 100 speelster verloor in drie sets van de Russin Danira Zafina, de voormalige nummer 1 van de wereld. Kim Kluisters moet vier tot zes weken rust nemen. De Belgische tennister heeft haar rechterschouder en haar pols overbelast. De nummer 2 van de wereld mist daardoor onder meer de halve finale van de Fed Cup tegen Tsjechië. En Balchou Balciunajte is voor twee jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. De Litouwse atleten werd vorig jaar in Barcelona Europees kampioen op de marathon, maar werd daarna betrapt op anabolica gebruik. Naast de schorsing moet ze ook haar gouden EK-medaille inleveren. En Eamon Sullivan zal begin juli bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai niet van start gaan op de 100 meter. De voormalige wereldrecordhouder kwam bij de Australische kampioenschappen op het koningsnummer niet verder dan een derde plaats. De winnaar van het Olympisch Zilver veroverde wel een plek in het estafette-team. En het Nederlands cricketteam, dat was eigenlijk al een beetje. Dat zat eraan te komen. Dat zal niet van de partij zijn op het wereldkampioenschap in 2015. De Cricketfederatie laat bij dit evenement alleen de 10 testlanden toe. Voor het toernooi van 2019 heeft de ICC wel een kwalificatietoernooi ingesteld. Ook op het toernooi dat afgelopen zondag werd afgesloten, waren een aantal B-landen uh, aanwezig, waaronder Nederland. Inter dan dan weer, Ronald van der Geer. Met nog een minuutje of 11 En die 5-2 voorsprong dus voor Schalke 04 tegen de 10 van Inter. 10 omdat Christian Kivu twee keer geel kreeg in deze wedstrijd. En als centrale verdediger mocht inrukken. En Inter, het loopt een beetje over het veld. Met het gevoel van: ja, kunnen we het nog? Zijn we nog wel zo goed? Het is een beetje op, op zoek naar zichzelf. Snijder nu weer met balbezit richting het grasomgebied. Snijder tussen twee man in. En dan uiteindelijk Eto'o proberen te bereiken. Maar dan blijven die centrale verdedigers. In dit geval Euwen is makkelijk overeind. En kan er naar voren speelt worden naar Raoul. Het is een beetje een improvisatieverdediging. Zelfs bij Schalke 04. Wat met Zelder heeft zijn neus gebroken. En speelt niet. Daarom onder meer Matip daar centraal achterin. Bij Schalke 04. Maar de man uit Cameroon maakt niet alleen een stabiele indruk. Maar ook nog een doelpunt in deze wedstrijd. Ja en voorin. Edu is eigenlijk de vervanger van Klaas-Jan Huntelaar. En Edu heeft er ook twee in liggen vandaag. Krachtige Braziliaanse spits. Die notabene door Schalke in Zuid-Korea is opgepikt. Kun je nagaan waar er allemaal gescout wordt. En wat de ...deze man dan toch uh, voor Schalke kan betekenen. Terwijl hij eigenlijk kwam als stand-in voor de vaste spitsen Raoul en Huntelaar. Schalke vernedert op dit moment Inter door uh, de bal rond te spelen. Rond uh, de middenlijn. Heen en weer, heen en weer. Hans Sarpij onder meer. Schmieds nu. Sarpij, de Ghanese international, wordt nu weggestuurd zelfs aan de rechterkant door, uh, of linkerkant door Raoul, Maar is uh, blijkbaar rechtsbenig. Wat moet nu weer terug naar binnen met het rechterbeen de paas te geven in uh, de as van het veld. Waar Schalke wel de buitenkant zoekt met de uh, Japanse bek. Ushida die helemaal is opgekomen. Ushida nu met een voorzet die terechtkomt in de handen van Julio Cesar. Ushida, dat is wel aardig, wordt aan die kant overigens vergezeld... door Hakatomo, maar dat is een invaller. Bij Inter ook een Japaner. Voert al dus aan die kant even van het veld van het Gepemehatsu Stadion Japans... kunnen ze lekker met elkaar communiceren over hoe deze wedstrijd verloopt. Inter is daar trouwens alweer met Eto'o richting het grasomgebied. Eto'o. Maar het schot wordt geblokt door Matip. En de bal die uiteindelijk terechtkomt op de helft van Schalke wordt opgevangen... door Raoul Raoul die zijn 70 ste Champions League doelpunt maakte, die recordhouder is, loopt zich nu even vast op de helft van Inter. Inter neemt dan wel over met Cambiasso en het zoeken naar de linkerkant, waar die invaller Hakatoma does is. Maar die moet dan eerst nog over de middenlijn. Nou, dat is hij nu. Maar dan kijkt hij voor zich. Jan, ziet hij eigenlijk een strak georganiseerd Schalke 04. En ziet hij dat er maar twee, drie spelers van Inter de moeite hebben genomen om met hem mee op te stomen. Snijder en Eto'o zijn er daar twee van. En dan heeft Snijder het geluk dat Uiteindelijk, als hij in balbezit komt, er een tikje op zijn enkel wordt gegeven. Waardoor Inter, want voetballend willen het allemaal niet vlotten... de kans krijgt om via een vrije trap misschien wel van de kleine Nederlander... nog een doelpunt te maken en de stand wat dragelijker te maken. Met nog 9 minuten te spelen staat Wesley Sneijder nu achter een vrije trap... die ik denk een meter of 30, 35 van de goal ligt. Terwijl, uh... Schalke 04 en trainer Ranjik nog maar eens een wissel voorbereid. Eerst maar eens even wachten op die vrije trap. Die Sneijder dus gaat nemen, een heel end van de goal. Maar we weten, Wesley Sneijder kan dit. En bij Schalke 04 is het organiseren geblazen. Neuer doet dat, daar komt die bal van. Sneijder wordt gekopt en uiteindelijk komt hij via Cordoba, Want dat was de man die kopte in de handen terecht van Manuel Neuer. Wat dat betreft is het wat krachteloos wat Inter eigenlijk laat zien in die wedstrijd tegen Schalke. En die Duitsers, ja ze genieten. 5-2 staan ze voor in Italië. Real tegen Tottenham, Bas Stigle. Op zoek Real naar een vierde goal. Het is 3-0, voorzet vanaf de rechterkant. Gaat overkomen, is heen met de tweede paal. Staat van Real niemand zodat Tottenham kan uitverdedigen na 82 minuten voetbal. En wedstrijd is het al lang niet meer naar die prachtige goal van Angel Di Maria. Die inmiddels vervangen is door Kaka. Want dat is ook weer Real. Kijk wat er op de bank zit en wat je nog kan inbrengen. Lassana, Diara, Kaká, Higuaín. Het kan niet op. Terwijl Ronaldo nu aan een hoogstandje bezig is. Straks op de bier binnen gaat. De bal voor de goal krijgt. Er wordt geschoten. Maar er wordt niet goed geschoten door Higuaín. Die bovendien de pech heeft dat het daar zo druk is om hem heen. Dat de bal uiteindelijk die, die schiet vanaf een meter of twaalf met wat karambols in de handen van Gomez komt. Die dan blij zal zijn, de Braziliaan, dat hij er ook eens af en toe een te pakken heeft. Natuurlijk waren er een paar reddingen van hem. Op een kopbal nog van Adebayor een minuut of vijftien geleden alweer. Kon hij de bal nog net over de lat tikken. Maar hij heeft het zwaar. Nu, mogelijkheid misschien toch nog voor Tottenham. Als de verdediging van Real even lijkt de situatie niet op waarde te schatten. Maar Pepe is de man die het uiteindelijk herstelt. Dan lijkt op het middenveld Lassana Diara een overtreding te maken tegen Modric. Maar als de scheidsrechter gebaard dat het doorgevoerd mag worden... laat Real zich dat geen twee keer zeggen. En daar komen ze dus weer met Cristiano Ronaldo vanaf de rechterkant van het veld. Twee mensen bij zich. Het strafgrondgebied binnen naar de grond. Maar niets aan de hand. En dan mag Tottenham uitverdedigen. Doet het dat slordig. Nog voordat de middenlijn in zich komt is de bal verspeeld. Euziel. En dus opnieuw Real Madrid. Via Lassana Diarra en Cristiano Ronaldo. Die vanaf de rechterkant aan speelbaar is. En weer overend gekrabbeld is. En het zat op die binnen gaat. Een lage schuiver dan in gedachten heeft. Maar die bal gaat ruim naast het doel van Gomez. Tottenham kraakt. En Tottenham hoopt maar dat het in die laatste 6,5 minuut van deze wedstrijd niet nog erger wordt dan de 3-0 die nu al op het bord staat. Want met een 3-0 ja, kun je eigenlijk ook al niet meer thuis komen. En is ook de terugwedstrijd normaal gesproken een papieren duel. Maar je weet maar nooit, met 4-0 is het in ieder geval gedaan. Kraken dus bij Tottenham en Real op jacht toch nog naar een extra goal. Het is voorlopig 3-0. Diesel kit was dat met Embrace we gaan naar de laatste minuten van een sensationele wedstrijd in Milaan Ronald met een 5-2 voorsprong voor Schalke in de te uitwedstrijd tegen Inter Raoul gaat van het veld. Hij wordt bewangt. bedankt voor bewezen diensten. Krijgt een hand van Ranjik. En de man uit Iran, die Ali Karimi heet, die eerder al voor Bayern München heeft gespeeld. En in de winterstop is gekomen, komt voor hem in het veld. Hier geen goal, maar wellicht is er iets gebeurd bij Bas Tegeler. Jazeker, de vierde toch nog voor Real Madrid in de confrontatie met Tottenham. Komt van de voeten van, je mag zeggen, de grote architect zelf. Van wie van tevoren werd gedacht. Is hij nou wel of niet helemaal terug naar die hamstringblessure? Het antwoord is ja. De naam is Cristiano Ronaldo. De tussenstand is 4-0. En de conclusie is dat het uh, totaal gedaan is. Maar niet alleen dat de conclusie is ook. Dat hij hem uit een moeilijke hoek trouwens vanaf de rechterkant heel behoorlijk inschiet. Maar dat keeper Gomez, de oud-PSV'er bepaald niet vrij uitgaat omdat hij die bal een beetje ongelukkig in de korte hoek onder zich door ziet gaan. Voor de tweede keer vanavond krijgt Gomez er wel een hand tegen maar niet achter. En is hij dus eigenlijk voor de tweede keer vanavond net als bij de eerste goal van, het, van dit duel van Adé Bajor. Is hij eigenlijk gewoon net een fractie van een seconde te laat. 87ste minuut Real Madrid tegen Tottenham 4-0. Doelpunt, tenminste het laatste, Cristiano Ronaldo. En dan in Milaan, waar Schalke met 5-2 voor staat... dus tegen Inter met nog een minuutje te spelen. En dan zal Atkinson, de scheidsrechter van vanavond... die toch nog zes gele kaarten heeft uitgedeeld... er nog een minuutje of twee, drie gaan bijtellen... omdat er optimaal gewisseld is door beide ploegen. En dat zijn nou eenmaal de regels van de Champions League. Terwijl je merkt dat de team van Inter echt snakken naar het einde. Ook wel het idee hebben, ja, er zit echt niks meer in. Er kan echt niks meer. Maicon wordt gevonden... en Schalke heeft zich massaal achter de bal opgesteld... om ervoor te zorgen dat hij uitgaat... Die 5-2. Die mee kan dus naar Kiersen. Dat die ook wel over de eindstreep wordt getild Natuurlijk zal er zoiets zijn bij Inter. Waarom niet? Sneijder met name heeft wel aangegeven nog wat te willen. Heeft twee keer een vrije trap mogen nemen. Eén keer in de muur. En eentje in de handen van Manuel Neuer. Nu verspeelt Inter de bal aan de Schalke 04. Dat er dan via Farfan rechtstreeks. En direct uit wil komen via de as van het veld. Edu gevonden aan de rechterkant. Die, of linkerkant, die geeft dan een paas terug op Farfan. Maar bij Edu is uh, ja, de echte kracht Eigenlijk ook wel uit. Geeft die bal eigenlijk te zacht. Waardoor Cordoba kan uitverdedigen. bezit via Wesley Sneijder. De 90 minuten zitten er hier inmiddels op. Met een 5-2 voorsprong voor Schalke 04. Dan maar weer eventjes naar Madrid. Ook daar de laatste minuten. Ja, cruciale rode kaart Bas. En dat was het dan. Zeker ongelooflijk dom van uh, Crouch die na een kwartier al zijn tweede gele kaart pakt in het tijdsbestek van zeven minuten. Na twee behoorlijk pittige overtredingen trouwens. Eerst op uh, Sergio Ramos, later op Marcello. Twee keer geel scheidsrechter, de Duitse Bries doet dat uh, terecht. Want er was geen andere mogelijkheid. Behalve dan nog om misschien meteen na de eerste overtreding alvast rood te geven. Want dat had ook maar zo gekund. Maar ongelooflijk dom. Hij verpestte de avond voor uh, Tottenham onmiddellijk. Inmiddels is het 4-0. In de laatste seconde van de reguliere speeltijd krijgt Real Madrid nog een hoekschop te nemen. Na een combinatie die via Kaká en Cristiano Ronaldo uiteindelijk net niet het gewenste resultaat heeft. Maar 4-0, dat zijn toch cijfers waar je mee thuis kan komen. Ademarior 1-0, Ademarior 2-0, Di Maria met de mooiste van de avond een pegel in de kruising 3-0. en Cristiano Ronaldo na nou een slippertje dus van Gomez 4-0. En Ezil nog, terwijl de extra tijd inmiddels loopt met een hoekschop. Die eh, nou bijna nog door Pepe uit een onmogelijke hoek wordt binnengeschoten. De Portugese verdediger is eh, normaal gesproken met het hoofd gevaarlijk bij situaties als deze. Dit keer komt de bal te laag, loopt hij eigenlijk weg bij de eerste paal. En ramt de bal uit een moeilijke hoek op het doel van Tottenham, maar over het... Eh, Doel van Gomez. Bij Pepin moet je nog één ding zeggen. Hij kreeg geel. En zal er bij de tweede wedstrijd in Londen volgende week niet bij zijn. Maar het zal hem een zorg zijn. En dat geldt vermoedelijk ook voor de trainer José Mourinho. 4-0. Dat is de tussenstand en normaal gesproken ook de eindstand hier in Madrid bij Real Tottenham omdat het zo lekker is, toch nog maar weer even naar Milaan. Slotfase daar, Ronald. Nog twee minuten, want inderdaad, Atkinson heeft drie minuten toegevoegd aan de 90. Die er inmiddels al lang en breed achter de rug zijn. De 5-2 voorsprong dus voor Schalke 04 tegen Inter. Het zijn twee goals van Edu. Er was er eentje van Raoul. En uh, een eigen doelpunt van Ranocchia en een doelpunt van Matip. Dan hebben we het zo'n beetje gehad. Wat betreft Schalke voor Inter scoorde Stankovic al binnen de minuut. Dat was een schone. Het lijkt alweer een lichtjaar geleden dat dat gebeurde. Maar Stankovic zette Inter gewoon op een 1-0 voorsprong. En Milito heeft Inter gewoon op een 2-1 voorsprong gezet. Het is uh, uiteindelijk verdedigend allemaal hopeloos misgegaan. En natuurlijk ook de rode kaart van Christian Kivou is het debet aan... dat Inter hier in eigen huis billenkoek krijgt. En dat het stadion al voor de helft legers omdat mensen denken, ja het einde van deze vernedering hoeven we toch echt niet meer mee te maken. En juichende mensen uit Kelsinkirchen die hoeven wij al helemaal niet te zien. En Schalke het heeft alle ruimte om de bal rond te spelen. Het hoeft niet meer zo nodig natuurlijk. Maar was net nog wel via Ushida die uh, rechtsachter, die uh, Japanner, er dichtbij. Want uh, kwam gewoon vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Kon uiteindelijk door Cordoba gestuurd worden. Had een corner verdiend, kreeg hem niet. Edu wil nog wel een keertje. Geeft de bal aan Smietz. Smietz staat aan de linkerkant. Een voorzet bij de tweede paal. Van kan niet binnenkoppen. Edu krijgt de rebound niet en Cordoba kan uiteindelijk wegwerken... in samenwerking met Ranocchia, opgevangen door Wesley Sneijder. Probeert het nog een keer met Milito. Ja, Sneijder wil die bal terug hebben van Milito, maar Sneijder krijgt die bal niet terug... want het gaat terug naar Cambiasso. Cambiasso dan wel naar Sneijder... maar dan staat hij natuurlijk gewoon in de middencirkel. Hij weer naar Milito en zo gaat Schalke nog een keer proberen te jagen... in de laatste 15 seconden op het balbezit van Inter. En Inter wordt teruggedrongen weer door Milito, Mazzanetti en Ranocchia. Uiteindelijk Sneijder weer gevonden op de helft van de Duitsers. Eto'o. Het zou voor uh, Inter natuurlijk wel betekenen. één goal maken. En je uitgangspositie is een stuk beter. Nou, die komt er niet, die goal. Want na een aardige actie van Eto'o oh, tipte hij hem dan wel voorbij. Manuel Neuer, de keeper van Schalke. Maar hij tikte hem uiteindelijk ook aan de verkeerde kant van uh, de goal langs. Hij gaat dus over de achterlijn. En Neuer, de keeper en aanvoerder van Schalke, 0-4, de doelman van de Duitse elftal, die ook nog eens even naar het scorebord kijkt, om uh, te zien van, zijn die 90 minuten nou al voorbij? Ja, Manuel Neuer, die 90 de 93 minuten zijn voorbij. Sterker nog, de 93 minuten lijken voorbij te zijn. Want ik zie Atkinson op zijn klokje kijken op het moment dat Sarpij... want het is een ingooi geworden, ingooit namens Schalke 04. Hij maakt een einde aan deze wedstrijd. Een vernedering voor Inter. En wat een wederopstanding voor Schalke 04. In Milaan winnen van Inter, dat is ook knap. Maar met 5-2, dat is extra knap. 5-2 dus voor, Inter, voor Schalke tegen Inter, bij Inter en Real Madrid tegen Tottenham Hotspur is ook afgelopen. Die wedstrijd eindigde in 4-0 voor Real Morgen gaat in Berlijn het EK Turnen van start. De Nederlandse blikken zullen dan vooral gericht zijn op twee turners. Allereerst de man die vorig jaar bij het WK in Rotterdam zilver won op de rekstok. En ook aanwezig de man die in Ahoy ontbrak nadat hij verteld had cocaïne te hebben gebruikt. In Berlijn hopen ze allebei op succes. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Twee grote medaillekandidaten voor Nederland op het EK-turnen. Je hebt natuurlijk... Daar heb ik Zonderland. En dan heb je nog... Ja, ik ben er ook nog, Juri. Medaillekandidaten die er uh, na de podiumtraining klaar voor zijn? Uh, nou goed, dit was de generale repetitie. Ik ben wel blij dat het even vandaag even zo kon. Uh, toch even de toestellen voelen en zo. En, uh, het is wel weer apart om in zo'n grote zaal te zijn. Ja, het ja, is dus, uh, lange tijd geleden dat ik zo uh, rustig heb kunnen voorbereiden op een wedstrijd. Ik heb toch wel uh, vaak uh, te maken met blessures. Dan heb ik natuurlijk wel uh, blessures, alleen uh, die zijn uh, goed onder controle. Dus ik heb gewoon uh, het programma kunnen draaien wat ik van plan was. En uh, nou, ik ben er nu ook wel klaar voor. Twee toppers zijn het met elk hun eigen verhaal. Het verhaal van Yuri natuurlijk het verhaal van de comeback. En de spanning die daarbij hoort? Nou ja, min, minder spanning. Ik, ik weet nog 27 februari, uh, herinner ik me nog heel goed. En, uh, in de kwalificatie in Roermond, hè? Ja, he? dat was echt... Uh, dat was super, super zenuw. Uh, laten we zeggen... Er uh, ja, kwam zoveel bij kijken. En daar hing ook zoveel vanaf van die wedstrijd. En Ja, dat, dat is echt een moment geweest voor mij. Wat echt... Uh, ja, dat, dat was echt een, een hele grote berg... die ik moest overklimmen, om het zo maar te zeggen. En nu is het uh, toch redelijk uh, oud en vertrouwd. Uh, maar toch heel erg... Spannend. Ook vandaag. Zelfs met zo'n podiumtraining was het zo: van, uh, nou, het is goed om de sfeer weer te proeven. In Rotterdam uh, werd de spanning je eigenlijk te veel. Uh, hoe anders is het nu? Uh, dat we lekker, uh, nou ja, niet heel ver weg van Nederland zijn, maar in ieder geval in een andere. Uh, in een ander land, al is het maar een paar uurtjes verderop. Maar nee, heel de voorbereiding en zo, daar, daar, daar ligt het aan. En dat is nu gewoon uh, geen blessures, geen andere gekke toestanden. Ja, vlekkeloos gaat het tot nu toe eigenlijk wel, kan ik, kan ik zeggen. En, uh, ja, dat, dat maakt het alleen maar uh, mooi. En uh, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in, nogmaals. En dan het verhaal van Epke, de titelfavoriet. Nou, als je kijkt naar de uitgezwaren, dan, uh, dan denk ik dat ik uh, wel echt een, een stap heb gemaakt van, het, opzicht van de rest... Vorig jaar uh, toen was, ik, uh, was ik tweede op het EK. Uh, en nu uh, heb, ik, ja, is, heb ik een uitgangswaarde van 7,8. Maar uh, ja, daarom heb ik toch even een stap gemaakt. En ik verwacht niet dat de, uh, anderen het ook hebben gedaan. Het was uh, werken aan dat dubbele vluchtelement, hè? de Casina Koolman. Die je dus eigenlijk op een grote nooit voor het eerst moet laten zien hier. Ja, klopt. Ik heb uh, één keer... Uh, uh, ja, mogelijkheid gehad in, uh, in Parijs. En daar heb ik ook een uh, alternatief uh, gemaakt. En uh, ja, nu heb ik, uh, sinds Parijs uh, heb ik gewoon uh, nog twee weken gehad en daarin heel goed kunnen trainen. En uh, het uh, voelt alsof hij uh, inderdaad voor Parijs uh, nog niet helemaal klaar voor was. En uh, ja, nu heb ik het toch wel af kunnen maken naar mijn idee. En zo hebben ze allebei hun eigen ambities. De ambitie van Jury? Ja, finale halen en uh, Stefan even kan een, een podiumplek We zullen uh, tot nu toe... Uh, ben ik niet anders gewend, zeg maar, of niet anders gewend. Ik bedoel, uh, ik heb alle grote toernooien nu uh, een paar jaar achter elkaar altijd wel op het podium moeten staan. Uh, goud, zilver of brons. En ja, daar ga ik nu ook uh, zeker voor. Ik kan me voorstellen dat als je hier een medaille haalt, dat het toch wel een hele bijzondere is, ook in jouw carrière. Dit is, ja, ja zeker. Dit is uh, voor mij wel een belangrijk moment, ja. Dus voor mij is dit echt, uh, laten we zeggen, een wedstrijd om weer, uh, laten we zeggen, weer wat, uh, wat nieuw leven in uh, Van Gelden te blazen, om het zo maar te zeggen. En de ambitie van Epke? Mijn ambitie is om hier uh, mijn oefening uit te turnen van 7.8. En dat heeft als resultaat waarschijnlijk dat ik kampioen word. Maar in principe uh, ga ik van mezelf uit en dit is gewoon mijn doel. Ik wil die 7.8 uh, oefening halen. En uh, dan ben ik sowieso tevreden als het op een goede manier lukt. Mooie ambitie van Epke Zonderland. Morgen trouwens gaan we gewoon verder met voetbal. Nog twee kwartfinales in de Champions League. Barcelona tegen Shakhtar Donetsk en Chelsea Manchester United. Engels onder ons. Die wedstrijd is de revanche van de finale van 2008. Nou, daar gaan we over doorpraten met Jan Roels. Hij is morgenavond onze verslaggever bij die wedstrijd. Jan, goedenavond. Ja, goedenavond Kio. Nou, grote vraag. Gaat het eindelijk een keer lukken voor Chelsea? Want ze hebben nog nooit de Champions League gewonnen. Dat is ook de enige prijs die ze dit seizoen nog uh, kunnen halen. Natuurlijk de grote droom van uh, Abramovic. De, de grote financiële rijke rust, natuurlijk, die de eigenaar ook is van de club. En die eist dat eigenlijk ook wel van Ancelotti, de trainer. Dus, dus die voelt de druk uh, nadrukkelijk. Ancelotti zegt ja, zo'n grote club als Chelsea had die titel natuurlijk al lang verdiend te hebben. Zeker dus in de finale in, in, in Moskou tegen Manchester United. Drie jaar geleden, wat jij al zei. Dus ja, die wedstrijd herleeft hier weer een beetje. Ik, ik, ik was vandaag al in Londen en zit dan dicht bij het stadion... en dan zie je Chelsea TV en dan wordt daar die wedstrijd steeds herhaald. Dus dat leeft enorm nog. De, de revanche van, van drie jaar geleden op die verloren finale... in de Champions League tegen Manchester United. Ja, vorig jaar vlogen ze trouwens al veel eerder uit, Chelsea. Dat ging in de kwartfinale er al uit tegen Inter. Ja. Uh, dreigt een dergelijk scenario opnieuw? Nou, dat, kan natuurlijk, dat kan natuurlijk best. Uh, Manchester United is koploper in de, in de Premier League. Elf punten voor op Chelsea. Chelsea wel een wedstrijd minder gespeeld. Dus je zou zeggen Manchester United is, is ja, kans hebben is, is, is de favoriet. Maar het verhaal wil dat Manchester United eigenlijk, eigenlijk alles wint. Of veel wint, maar helemaal niet zo goed speelt. Uh, het verhaal is ook dat Abramovic na die verloren kwartfinale tegen Inter... natuurlijk ook de kleedkamer is ingehold uit, uh, uit, uit Boede... Uh, maar het is, het is een, een wedstrijd die staat op zich. Het gaat natuurlijk ook om, om een, een heenwedstrijd en een terugwedstrijd. Dat maakt het ook weer anders. Mm. Dus uh, ik verwacht dat Manchester United gewoon heel team zal spelen. Hier niet per se hoeft te winnen. In ieder geval een doelpunt wil maken en het dan op Old Trafford volgende week zou willen afmaken. Uh, Manchester United dus strijdt nog op drie fronten. In de competitie koplopen, dat ziet er goed uit. kampioenschap, denk ik, kan ze eigenlijk niet meer ontgaan. Uh, Halve finale van de FA Cup, spelen tegen Manchester City. En dus in de Champions League op drie fronten. Dat betekent dat uh, Ferguson ook altijd wel wat gaat schuiven met spelers hier en daar. Hij heeft gewoon ook een, een aantal blessures. Maar ik, ik geef voor morgen gewoon Chelsea eigenlijk de beste kansen. Die zullen moeten winnen, die zullen doelpunten moeten maken en die zullen er vol voor gaan voor die laatste, laatste prijs te gaan Gio. Ja, Je noemde net de naam van Ferguson al. Dat is natuurlijk een zekerheidje aan de kant van Manchester United als de manager. Die zit er geloof ik al 100 jaar. Ja. Uh, Ancelotti, ja, die heeft het gewoon moeilijker bij Chelsea. Hè? Ik bedoel, hangt zijn verblijf daar op Stamford Bridge ook af van het winnen van de Champions League? Moet hij winnen? Ja, ik denk het wel. Dat wordt, dat wordt gewoon van hem geëist, van Abramovich van wat ik net al zei. Uh, maar achter de schermen, of, of laten we zeggen, in het, in, het, in het openbaar wordt er dan gezegd... van ja, we, eh, we spelen het niet zo hard... Uh, maar de zakelijk manager Ron Gurley heeft ik wel gezegd. aan het eind van het seizoen zullen we de balans opmaken. Ik weet ook dat, dat, dat uh, Chelsea ook wordt geadviseerd. in aanzien van het verkopen van spelers. het, het, het elftal sterker maken. Het zal me niet verbazen als dan de trainer. natuurlijk toch geslachtofferd wordt. Hij heeft nog een, een, een, een ruim een jaar contract. tot, uh, tot zomer van 2050, Ancelotti. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het echt heeft geklikt. tussen Chelsea en de, en de Italianen. Dat hebben we eigenlijk. De fans ook, dat hoor je ook een beetje uit de spelersgroep. Maar goed, zolang ze dus in de race zijn voor de Champions League, eh, zal er verder niks gebeuren. Maar als dat is afgelopen, dan ja, zou het best kunnen dat Abramovic iets afscheid nemen van Anselotti aan het eind van het seizoen. Of misschien al eerder. Ja, hoe is het met de inzetbaarheid van de spelers in de ploeg bij Chelsea? Is iedereen uh, ja, fit? Komen ze op oorlogsterkte? Nou, Luis de nieuwe, de nieuwe aankoop, die is heel erg goed doet. die is uh, niet speelgerechtigd. Uh, voor de rest is iedereen fit bij Chelsea, behalve Alex, die is wel aan, aan, bezig aan het uh, herstellen van een blessure. Doet hersteltraining, maar zal nog niet beter fit zijn, hè? de oud PSV. Uh, ja, het gaat natuurlijk voorin spannend worden. Wordt Torres opgesteld, hè? De, de grote man, 59 miljoen van Liverpool gekomen in de winter. Stop. Nog niet gescoord, hè? Nog, nee, nog geen doelpunt gemaakt, jou. Trokba ja. nou, raakt weer in vorm, score ook weer afgelopen weekend. Anelka loopt daar natuurlijk ook. Uh, dus ja, hij heeft de kiezer, uh, Ancelotti. Ik heb het gevoel dat hij voor Trokba en Anelka zal kiezen voorin. En mocht dat niet lopen, dat hij altijd Torres kan inbrengen. Om ook weer Torres uh, ja, te behoeden voor een wissel als het niet loopt. Als hij niet scoort vanaf het begin. Dat lijkt mij de meest logische keuze. En voor de volledigheid nog even Manchester. Ja, daar zijn een, een, een, een, een groot aantal blessures, zeker in de, in de verdediging. Ferdinand waarschijnlijk nog niet terug. Uh, O'Shea geblesseerd, Raphaël geblesseerd, Anderson al een tijdje geblesseerd, West Brown. Kortom, achterin zijn er problemen. En hij heeft natuurlijk weer het probleem met Rooney, die... Uh, ja, gescholden heeft in de Kamer afgelopen, afgelopen weekend. Uh, de FE heeft nu uitgesproken dat hij twee wedstrijden geschorst zal worden. Laatste nieuws is dat Rooney, die, die met, met Mora eigenlijk en Manchester United ook die schorsing heeft geaccepteerd. Dat betekent onder meer dat hij die, die halve finale in de FE Cup tegen Manchester City zal gaan missen. Dat is wel een beetje het verhaal van Manchester United op dit moment. Rooney, um, hij raakt weer in vorm, uh, gaat weer sporen, maar dan weer zo'n ontzettende stommiteit. Uh, Waardoor hij gewoon twee wedstrijden geschorst zit. Geen gevolgen voor de Champions League. Het gaat om een, om een, om een, om een uh, schorsing in de in de Premier League. Maar het zegt wel weer wat over de Spits Rooney. En ja, het, het, het is voor Verden lastig. Om, om zijn spit weer uh, zo zo'n boekje te buiten te uh, hebben zien gaan. Dat gebeurde hem ook wel op het WK voor Engeland eigenlijk afgelopen zomer. Dat speelt allemaal mee. Altijd mooie verhalen rond die Engelse onderontjes. Uh, Chelsea dus tegen Manchester United morgen. Jan Huls bedankt. Dan gaan we naar die andere confrontatie. Uh, de confrontatie tussen Barcelona en Shakhtar Donetsk. Daar praat ik over door met Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Gio. Zij, uh, Barcelona, een ongelooflijk geoliede machine... Maar heb ik het verkeerd als ik zeg dat die machine een heel klein beetje begint te haperen? Ja, nou, nou zeg je dat natuurlijk al snel omdat je de lat zo hoog hebt liggen. Als Barcelona iets minder speelt dan dat je van ze gewend bent als het gaat om het niveau wat ze de laatste... Nou, hoe lang kan je het noemen? Maanden, misschien wel het laatste jaar hebben laten zien. Dan zeg je al snel: Goh, is er wat aan de hand met Barcelona? Maar het gaat inderdaad wat moeizamer. Ze winnen wel gewoon de laatste zes wedstrijden alleen maar. Drie keer met 1-0, één keer met 2-1. En vanavond bij de persconferentie zei Guardiola, de trainer van Barcelona, ook dat hij eigenlijk helemaal uh, niet tevreden is over wat hij ziet tijdens de wedstrijden en tijdens de training ook. En dat hij zich behoorlijk wat zorgen maakt over de ontmoeting van morgenavond. Dat kan spel zijn, maar ik geloof dat uh, Guardiola niet een grote toneelspeler is wat dat betreft. Ik denk dat hij echt vindt dat het beter moet en uh, zeker morgenavond tegen Schachtar dat wel in vorm is. Ja, hoe staat het met zijn ploeg? Uh, zijn er nog spelers die niet mee kunnen doen? Puyol is uh, nog altijd geblesseerd aan de knie. Het verhaal van Abidal is bekend. Hè? Hij is 17 maart geopereerd aan die levertumor. Hij heeft uh, wel wat stapjes alweer gezet uh, gisteren op het trainingsveld. Dat is fijn voor Abidal, maar het gaat nog lang duren voordat hij terug is. Pedro en Maxwell waren twijfelgevallen, Liesblessures, maar die zijn beide terug en inzetbaar... En waarschijnlijk gaat Pedro zeker spelen van die twee. En Maxwell is nog even de vraag, Omdat Adriano op die positie ook zou kunnen. Nou, Guardiola, heeft, ja, Guardiola heeft ze al gewaarschuwd voor Shakhtar. Kun je Shakhtar toch het klein duimpje noemen van deze laatste dag? Nou... Um... Je kan nou vanavond niet meer zeggen dat Schalka dat was. Nee. Uh, want uh, dat, dat, als je kijkt naar de nationale competities... dan uh, draait Shakhtar natuurlijk wel heel erg goed. Die staan bovenaan. Die gaan gewoon weer kampioen worden in Oekraïne. Dan zegt iedereen ja, Oekraïne. Maar daar zit ook gewoon Dynamo Kiev in. Hm. En Shakhtar heeft wel gewoon twaalf punten voor op Dynamo Kiev. En Shakhtar heeft gewoon een hele goede ploeg met zeven Brazilianen. Twee Kroaten waarvan één ook nog een halve Braziliaan is, Eduardo... En het is een, uh, als je het nou hebt over een geoliede machine... dat is ook al een, een ploeg die zo lang bij elkaar is intact is gebleven... als je kijkt naar de laatste seizoenen. De UEFA Cup heeft gewonnen. Uh, gehaaid is als het gaat om het spelen van grote belangrijke wedstrijden inmiddels. Shakhtar moet niet onderschat worden. En als Barcelona het thuis... Uh, ja, laat gaan. Of het niet lukt voor Barcelona om een beetje een ruime voorsprong te nemen... dan moet ik het toch zien in Oekraïne. Want daar is Shakhtar in eigen huis 55 wedstrijden thuis ongeslagen. Sinds uh, 2008 geen wedstrijd thuis meer verloren. Ja, nou, ga hem maar aan staan. Ja, dus Barcelona zal in ieder geval in die thuiswedstrijd afstand moeten nemen. Eén uh, speler van Shakhtar, die kent het stadion op zijn duimpje... Ja, Sigrinski. Uh, en die kent vooral de bank op zijn duimpje. Want ja. daar heeft hij in dat jaar dat hij bij Barcelona zat vorig seizoen uh, voornamelijk gezeten. Kon niet aarde in Barcelona. Aanpassingsproblemen. Werd gekocht van Shakhtar voor 25 miljoen euro. Is afgelopen zomer terugverkocht voor uh, 15 miljoen euro. Wat dat betreft heeft Shakhtar dus uh, 10 miljoen winst gemaakt. Ja, en goed, hij komt goed nu gerekend, terug. ja. ja Prima gedaan. Ja, dat rekenen dat als het niet te moeilijk is... dan gaat wij dat nog redelijk Nee, af. maar ik bedoel ook voor Shakhtar. Ja, uh, dat ook nog. Die hebben winst gepakt en een hele goede speler terug. En die wil natuurlijk wel wat laten zien. Het is gewoon een centrale... Nou ja, gewoon, het is een centrale verdediger. Dus uh, je hoeft van hem uh, geen gekke acties voor het doel of zo te verwachten. Nee, maar. want hij was toch gekocht als mogelijke opvolger voor Puyol. Hè? Dus ze had hij vanavond uh, morgenavond ja, kunnen spelen. Ja, nou ja. Zij hebben inderdaad... Uh, maar ze hebben achterin nog wel wat andere me mensen die, uh, die daar kunnen staan. Oh, ze hebben Milito ook nog. En uh, ja... Dat, uh, dat ja, het, het, het, het beviel niet. En, uh, maar die zal wat willen laten zien. Want uh, er wordt uh, niet alleen van hem gezegd dat het niet beviel in Barcelona. Maar er wordt eigenlijk ook een beetje lacherig over hem gedaan. En uh, nou, dat kan hij morgenavond afstraffen. Durf jij na die wedstrijd van vanavond tussen Inter en Schalke nog uh, te voorspellen... dat het een makkelijke overwinning voor Barcelona wordt? Nou, ik geloof in deze fase van het toernooi... Uh, ja, je zou kunnen zeggen na de uitslag van vanavond... ik geloof eerlijk gezegd niet dat je vooraf kan zeggen dat een ploeg makkelijk gaat winnen. Ik heb vanavond naar Real Madrid zitten kijken. Niet naar Inter overigens, maar dat wint dan met 4-0. Maar ook nadat er natuurlijk een rode kaart gevallen is. Ik denk gewoon dat Barcelona het moeilijk gaat krijgen... omdat Shakhtar een goed voetballende ploeg is. Maar ja, je weet het met Barcelona nooit. Als het gaat lopen met Messi die wel nog gewoon 48 goals heeft gemaakt... in de laatste 49 wedstrijden. En als het met Villa gaat lopen en als Barcelona wel het voetbal kan laten zien... Wat uh, ze kunnen halen, ja, dan kan het natuurlijk zomaar ook een grote zegen worden van Barça. We gaan er weer klaar voor zitten. Morgenavond, dus om kwart voor negen, Barcelona tegen Shakhtar. En natuurlijk ook die andere wedstrijd, Chelsea tegen Manchester United. Joran Elsov, bedankt.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 I cut my dream on I my laatste muziek van vanavond Happy Camper een Nederlandse band born with a bothered mind Voetbal vandaag. Voor de Portugese spits Nuno Gomes zit het seizoen er zeer waarschijnlijk op. De aanvaller van Benfica heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan... en staat daardoor zeker zes weken aan de kant. Benfica neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen PSV. En de Italiaanse scheidsrechter Paolo Vento heeft de leiding in dat eerste duel tussen Benfica en PSV in de kwartfinale. FC Twente gaat op bezoek bij Villarreal... en krijgt te maken met de Rus Alexei Nikolaev. De terugcommissie van de Duitse Voetbalbond heeft Schalke 04 als winnaar bestempeld... van de gestaakte competitiewedstrijd vrijdagavond bij FC St. Pauli. De scheidsrechter brak het duel in de 88e minuut af bij een stand van 0-2... nadat een van zijn assistenten was geraakt door een volle beker met bier. Het projectiel was afkomstig uit het vak met fans van de thuisploeg. En de terugcommissie van de Italiaanse voetbalbond, ze hebben het druk allemaal, heeft AC Milan een boete van 20.000 euro opgelegd wegens wangedrag van de fans. De supporters namen in de derby tegen internationalen met een de gezichten van onder andere Wesley Sneijder en coach Leonardo op de korrel. FC Basel aanvallen. Alexander Frei heeft besloten zich niet langer beschikbaar te stellen voor de nationale voetbalploeg van Zwitserland. De topscorer aller tijden van de Zwitsers met 42 doelpunten in 84 interlands kwam tot dat besluit. Na alle kritiek die de ploeg kreeg na het gelijkspelende EK kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Ook spits- en ploeggenoot Marco Streller is niet langer beschikbaar voor de nationale equipe. En Nicolette Bakker maakt vrijdag in de Jupiler League haar debuut als assistent scheidsrechter in het betaald voetbal. Ze treedt als vlaggenist op bij de wedstrijd FC Volendam tegen Fortuna Sittard. Jan Wegereef is de scheidsrechter bij die wedstrijd. Bakker is de tweede vrouw die in het betaald voetbal haar intrede doet in de arbitrage. Sjoukje de Jong had in 2001 de primeur ook als assistent scheidsrechter. En dan gaan we nog even terug naar het voetballen van vanavond. De wedstrijd tussen Real en Tottenham Hotspur. Jack van Gelder praat na met de enige Nederlander in die wedstrijd. Rafael van der Vaart. Vanavond nou, een lekker partijtje.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 Inderdaad, er waren twee momentjes als we wat scherper waren geweest... dat je misschien nog een beetje spannend kunnen maken. Maar dat verdienen we ook niet, moet ik zeggen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Een mooie voetbalavond dus. Een historische avond voor Schalke 04. Daar deed de Duitse commentator op deze manier verslag van. Goedenavond. Goed, jetzt in diesem ogenblik das Spiel bei Schalke 04 feiert einen historisch zu nennenden Auswärtserfolg im giuseppe meazza stadion schlägt den Titelverteidiger der Champions League Inter Mailand mit Sage und Schreibe. Halten Sie sich fest zu Hause, es ist wirklich wahr. Schalke gewinnt mit Sage und Schreibe 5 zu 2. Ciao. Europees Voetbal op Radio 1. Donderdag om half negen, de kwartfinales van de Europa League. Villarreal FC 20. Laag, er wordt hier gestopt. Perfecte redding. En Benfica PSV. Malcolm voor kan die schieten, neemt ze terug. op de als NOS langs de lijn, donderdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?